Vijf uur waterbalgemoed met het NWS-journaal. Rond deze tijd begint de evacuatie van zo'n 2500 mensen uit Tacloban... de Filipijnse stad die zwaar getroffen is door de orkaan Hayan. De geëvacueerden worden met een Filipijns marineschip naar Cebu gebracht... naar de luchthaven waar ze het eiland Leyte kunnen verlaten. De schade door Hayan zal de Filipijnse economie afremmen... zei de minister van Financiën tegen de BBC. De verwachting was dat de economie van het land volgend jaar met 6% zou groeien. Volgens de minister wordt dat nu 5%. In Maarsen moesten zo'n 30 bewoners vannacht hun huizen uit... vanwege een brand in hun woning. De meeste geëvacueerden zijn inmiddels weer thuis. Maar van 10 bewoners is het huis onbewoonbaar geworden. De brand in Maarsen brak aan het begin van de nacht uit... door nog onbekende oorzaak en is inmiddels onder controle... Niemand raakte gewond. Op een veiling in New York is 105 miljoen dollar neergeteld... voor een schilderij van Andy Warhol. Het is het hoogste veilingbedrag dat er ooit voor een kunstwerk van Warhol is betaald. Op Silver Car Crash zijn de gevolgen van een auto ongeluk te zien. Dinsdag ging in New York een ander schilderij... voor de hoogste prijs ooit onder de veilinghamer. 142,4 miljoen dollar voor Three Studies of Lucian Freud van Francis Bacon. Volgens Veilinghuis uit Sotheby's is de afgelopen tien dagen wereldwijd voor bijna 2 miljard dollar aan kunst en juwelen geveld. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hebben hun bezoek aan Sint Maarten afgerond. Ze eindigden de dag met een feestelijke zang- en dansavond waaraan 250 kinderen meededen. In een toespraak zei Willem-Alexander dat er veel bereikt is in de drie jaar dat Sint Maarten een zelfstandig land binnen het koninkrijk is. Hij sprak de hoop uit dat de sterke band met Nederland blijft bestaan. Vandaag reist het koningspaar verder naar Saba. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het oosten is er nog kans op wat mist. Aan het einde van de nacht en overdag trekken buien over het land. Vooral in het westen en zuiden. Aan zee is er kans op onweer en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. heb ik voor het eerst dit seizoen weer het ijs van de autoruit moeten krabben. Toen dacht ik bij mezelf, nou dan wordt het ook weer tijd voor winterse muziek. In de nacht ging het anders. Je hoorde daar een maar een fraai voorbeeld van Winter Melody gezongen door Donna Summer... die dat in 1976 opnam voor haar LP Four Seasons of Love. Donna Summer dus. Aan het begin van de laatste uur de nacht ging het anders hier bij De Vara op Radio 1... En in het laatste uur krijg je in ieder geval zoals gebruikelijk op de vroege donderdagochtend drie chansons op een rijtje. Maar ik krijg een hele exclusieve opname, een opname die ons beschikbaar werd gesteld door de VRT, onze collega's uit Brussel. Die hebben daar namelijk een project onder de titel 'Zanger zoekt schrijver', een zanger. Die hebben ze samen in een hok gezet, <laughs> min of meer met een, uh, een literaire schrijver... en die twee moesten samen iets gaan uitbroeden. En vandaag krijg je in ieder geval de opname te horen van uh, Spinvis. En Spinvis die, uh, zingt, dan, of die, uh, sp zingt dan een nummer... dat hij samenschreef met de auteur Christophe Wekeman. Dat hoor je allemaal uh, dadelijk. Hier in de Nacht ging anders... Maar eerst even aandacht voor een man die in de jaren zeventig een heleboel hits had. Maar bij tijd en nog steeds optrad. Zo was hij bijvoorbeeld gisteren te zien en te beluisteren in de Melkweg in Amsterdam. Albert Hammond.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 Let the world around us just fall apart, baby. Is Gunner Stop Nou was gehoord in 1987 voor de Amerikaanse band Starship. Maar je hoorde hier de uitvoering van Albert Hammond Senior. Want die Albert Hammond Senior die heeft dit nummer destijds uh, samengeschreven met uh, Diana Warren. Die deden dat uh, samenschrijven voor de film Malachi, die in 1987 in uh, de bioscopen te zien was geweest. En iets later heeft Albert Hammond dat liedje zelf nog eens een keer opgenomen. Nothing's Gunner Stop us. Nou, wat ik al zei, je zag hem, uh, hebt hem kunnen zien voor een optreden in de Melkweg. En dat was dan afgelopen dinsdagavond. Tegenwoordig gaat hij door het leven als uh, Albert Hammond uh, Senior. Want er is ook nog een Albert Hammond Junior. En die Albert Hammond Junior, dat is dan een lid van de band The Strokes. En ook die doet een optreden binnenkort. Albert Hammond Junior. En dat zal plaatsvinden in Bitterzoet in Amsterdam op 3 december. Dit is Spinvis, op tekst van Christophe Wekeman, een Vlaamse auteur. Samen schreven ze met het nummer Het Licht en je hoort hier een opname die gemaakt werd bij de VRT voor het programma Joos. Ik weet wat duisternis betekent. Spinvis. Met een compositie die hij samen maakte met Christophe Wekeman, Vlaamse auteur, waarvan afgelopen jaar nog het boek Marie verscheen. Je hoorde Spinvis met het nummer Het Licht. En de opname die hoorde, die werd uh, maand geleden gemaakt voor het programma Joost. En dat is een programma van uh, de VRT, hun radio 1, want zij hebben daar ook hun radio 1, de VRT. Het ligt dus met Spinvis. De volgende band die ik je nu laat horen, die is in de jaren 80 uh, bekend geweest van talloze successen. Ze bestaan nog steeds en volgende week treden ze op in de HMH in Amsterdam. in de jaren tachtig. Tegenwoordig heeft hij wat andere mannen om zich heen... met die uh, hernieuwde samenstelling van zijn Simple Mind. Zal hij dan uh, volgende week optreden in de HMH in Amsterdam. En dit weekend kan je deze man bekijken. En vooral beluisteren. Hij heeft al een aantal optredens gedaan de afgelopen tijd in Nederland... in de Benelux. Maar zondag, de mag hij er weer zijn... De van hem zijn altijd indrukwekkend. As I said, set me by her side, zingt hij nu Nick Cave and the Bed Seeds. I don't believe in an interventionist God But I know, darling, that you do If I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my own. Into my arms, O oh Lord Into my arms, O oh Lord Into my arms, O oh Lord Into my arms And I don't believe in the existence of angels Looking at you, I wonder if that's true But if I did, I would summon them together And ask them to watch over you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 I believe in love And I know that you do too And I believe in some kind of path Though we can walk and you So keep your candles burning Make a journey bright and pure That you'll keep returning Always and evermore Into my arms Oh Lord Into my arms Oh Lord Into my arms oh Into ah, Mooi is dat Nick Cave, de gevoelige kant van Nick Cave, zoals het te vinden is op uh, No More Shall We Part, het 12e album dat in 2001 verscheen van Nick Cave in de Bad Seats, aanstaande zondag wederom om uh, te bekijken en te beschouwen in de HMH. Het is uh, bijna één minuut voor half zes op de vroege donderdagochtend hier bij Radio 1 de nacht. ging niet anders. Tijd voor de drie chansons op een rijtje. Waar zelfs een rap deze keer bij zit. Met regime. Heel populair in Frankrijk. Maar tegenwoordig ook in Nederland. En als je die gehoord hebt, krijg je Richard Gautenner. Maar eerst even aandacht voor een zanger die in de jaren zeventig hier ook wel bekend was. Hij maakt nog steeds uh, muziek. Hij is zelfs burgemeester tegenwoordig in uh, een uh, voorstadje van Parijs. Yves Le L'Etat Anniversaire. En dat is een plaats van hem uit 1990. J'ai un profond respect des dates anniversaires. Ces portes que le temps dispose autour de nous. Pour ouvrir un instant de cœur et ces mystères. Et permettre au passé de voyager vers nous Je suis toujours surpris par les coïncidences Qui nous font un clin d'œil du fond de leur mémoire imposant des bonheurs sur les journées d'absence Et nous à penser que rien n'est un hasard Peut-être est-ce un moyen lorsqu'il se manifeste Pour ceux qui sont partis dans un autre univers de nous tendre la main par l'amour qui nous reste Pour nous aider parfois à franchir les frontières Est-ce nous qui pouvons au travers de l'espace Influencer ainsi La course des années Ou serait-ce un lambeau de leur chagrin qui passe En déposant des fleurs Sur le calendrier Il existe en tout cas dans les anniversaires une part de magie qui fait surgir d'ailleurs Les visages ou les mots de ceux qui nous sont chers Des êtres qui nous manquent et dorment dans nos cœurs Ils sont là quelque part pour un instant fugace Et dans les joies souvent qu'ils partagent avec nous Se rendorme certains que rien n'a pris leur place Et que leur souvenir nous est resté très doux Sans amour notre vie n'est plus qu'un long voyage Un train qui nous emporte à travers les années Mais celui qui regarde un peu le paysage Ouvre déjà son cœur Pour une éternité Au-delà des paroles et de la bienveillance Il existe des voies Difficiles à cerner Faites de souvenirs d'amour et de silence Et que bien des savants vous diront ignorer. Elles sont un privilège au cœur de la souffrance Un baume pour les jours qu'on ne peut oublier Qui pourrait avoir l'air d'être sans importance Mais qui soigne des plaies difficiles à fermer J'ai un profond respect des dates anniversaires Ces portes que le temps dispose autour de nous Pour ouvrir quelquefois nos cœurs à ces mystères Et permettre au passé de voyager vers nous Pour ouvrir quelquefois nos cœurs à ces mystères Et permettre au présent de nous sembler plus doux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 Un endroit où tout le monde s'en tape de ma live Je me tire, je demande pas pourquoi je suis parti sans motif Parfois tout sans mon cœur qui s'endurcit C'est triste à dire mais plus rien m'a triste Laisse-moi partir café d'artiste je sais que ça fait cliché de te connaître pour c'est mais je veux dire juste pour la reine si je reste les gens me fuiront sûrement comme la peste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 Ne plus, ne guistop. Ne réfléchis plus, vas-y. sans mentir, sans me dire qu'est-ce que je vais devenir. Stop, ne réfléchis plus, ne guistop. Ne réfléchis plus, vas Je me tire, ne m'en pas pourquoi je suis partis sans mentir. Parfois, je sens mon cœur qui s'endurcit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 De Nacht klinkt anders met Roel Koeners. In ga niet De je hoorde de stem van Richard Gauthier, die daarmee een hit hadden in 1982. Acteur en comique Richard Gauthier met Le Mambo du Décalco. De De voor een hit van dit moment, en die hit die is ook te vinden in de Nederlandse hitparade, je hoorde Met Regime met Je me tire. En dat is weer voorafgaand door een opname van Yves Dutuyr 1990 met La date anniversaire. 10 minuten over half zes hier bij de Vader op Radio 1 straks. Na zessen het Radio 1 journaal met Lara Renze. Een heleboel onderwerpen zullen daar voorbij komen. Maar er is natuurlijk aandacht voor de situatie op de Filipijnen. Het bezoek van het Koninklijk Paar aan de Nederlandse Antillen. En natuurlijk wordt er ook nog even teruggekeken op de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals die de afgelopen dag plaatsvonden in Friesland en in Zuid-Holland. Het Radio-Internaal straks na het nieuws van 6 uur tot half 10 op deze zender Radio 1. vorige week in de aanbieding met een uh, belangrijke vraag, want uh, uh, hoeveel uh, kinderen hebben Paul en Linda McCartney ooit op de wereld gezet? En, uh, het goede antwoord was inderdaad uh, drie kinderen. Een heel uitgebreid antwoord kreeg ik inderdaad van Eddie Aerts uit Harlem en Inmiddels, als het goed is, heeft hij het album van Paul McCartney nu ontvangen. En van dat album hoorde je dan I Can Bet. En wil je nog meer van Paul McCartney zien en horen? Dat kan vrijdagavond. als je in ieder geval de mogelijkheid hebt om naar BBC of 4 te kijken... moet je een speciaal abonnement hebben bij een van de... Kabelbedrijven. Maar als je dat hebt, dan kan je vanaf half elf een recent concert zien van Paul McCartney. En als dat afgelopen is, dan duikt de BBC verder in de archieven. Want dan kan je nog naar een concert kijken van Wings. Dat is allemaal half, vanaf half elf op BBC voor vrijdagavond. Even terug naar eerder gisteren, want toen was er ook een uh, belangrijk popartiest, rockartiest jarig. 68 is hij geworden. Lilian. Je was in 1970 met Saturn is er dus 68 jaar geworden. In 1970 toen maakte hij de LP'er after the gold rush... Vanaf After de rush die ik je nog eens een keer luister naar Saturn Man. Vandaag gebeurt er in New York iets heel speciaals bij het Lincoln Centrum. Daar vindt een herdenkingsplechtigheid plaats. naar aanleiding van het overlijden van Lou Reed, zo'n anderhalve week geleden. Geen speeches, maar wel veel muziek van Lou Reed. Gisterochtend werd er bij 3FM ook even stilgestaan bij Lou Reed. Samen met Caro Emerald. Die zong daar live een van de grote successen van Lou Reed. Perfect day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. En dan later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day.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 perfect day Problems all left alone Weekend is on our own It's such fun Just a perfect day You made me forget myself I thought I was someone else Someone girl Die gisterochtend in het ochtendprogramma van Giel op 3 FM deze perfect day van Do Read coverde. Uh, YouTube, daar komt binnenkort nieuw materiaal van uit 28 november. dan zal al bekend worden. Het gaat om de nummers Ordinary Love and Breath. En ze zullen deel uitmaken van Mandela along. Walk to Freedom, een biopic. Een film over Mandela, 28 november. Dan de film dus en dan ook de twee nieuwe nummers van U2... die de aanloop zullen zijn na een album dat later in het nieuwe jaar zal verschijnen. Dus doen we het nog maar even met het oude repertoire van U2. Of om dus binnenkort nieuw materiaal te verwachten zal zijn... en dat allemaal naar aanleiding van de film waar het deel van uit zal gaan maken. Die film die zal heten Mandela, A Long Walk to Freedom... Dat was het dan. De nacht klinkt anders hier bij de Vara op Radio 1. Nog een paar uh, televisietips uh, tot besluit. Je kan bijvoorbeeld uh, vanavond uh, gaan kijken. ...naar een nieuwe aflevering in de serie Nederland van Boven. Twee jaar geleden was de eerste serie daarvan te zien, een, een reeks van tien afleveringen. En vanavond dan gaat de tweede reeks van Start ook weer met tien afleveringen in totaal. Nederland van Boven dus vanaf vanavond te zien bij de VPRO op Nederland 1... En wat ook interessant is, BBC 1. BBC 1 heeft een uh, aflevering van uh, Children in Need. Een uh, liefdadigheidsactie die elk jaar terugkeert. En deze keer zullen daar een hoop rockartiesten optreden. Onder andere Kings of Leon, die zullen daarbij zijn. Maar ook uh, Robbie Williams, Ellie Goulding, Dizzy Rascal, uh, Bastille, The Lumineers, kortom... Als je geïnteresseerd bent aan popmuziek... dan is dit zeker een avond de moeite waard om te gaan bekijken. En de rekenkamer komt ook weer terug op de televisie. Dus de geleugde, leuke dingen op de televisie vanavond. En ik zou het opnameapparaat ook maar bij de hand houden... want dat kan wel eens anders zijn. Dit was in ieder geval de nacht in dans hier bij de Vader op Radio 1. Mijn naam is Groen Koeners. Dadelijk Lara Rensen met het Radio 1 -kanaal. En ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de Nacht in het Anders. Tot volgende week, hoi!